Drie uur, Mariet Krol met het NOS-journaal. De haven van Antwerpen krijgt veel cocaïne binnen... die door Nederlandse criminelen worden verhandeld. En dat komt doordat de cocaïnehandel en de drugsproblemen... die daarbij horen uit Rotterdam zijn overgewaaid naar Antwerpen. Dat zei de Antwerpse burgemeester De Wever in Nieuwzuur. Hij legt de schuld bij het Nederlandse gedoogbeleid. Volgens De Wever zit de georganiseerde misdaad in Nederland... maar zoekt hij handlangers in Antwerpen... De Vlaamse burgemeester zegt dat hij maatregelen neemt... om de drugshandel te bestrijden. De procureur-generaal bij de Hoge Raad buigt zich over de ruim 200 aangiftes... die zijn binnengekomen tegen D66-leider Pechtold... vanwege zijn appartement in Scheveningen. Dat kreeg hij van een Canadese oud-diplomaat. En daarmee zou hij zich mogelijk hebben laten omkopen. Omdat Pechtold een politicus is, kan het OM er niet over oordelen...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 De brandweer heeft honderden meters slang uitgerold... omdat er veel water nodig is om het vuur te bestrijden. Verwacht wordt dat het blussen nog wel een paar uur gaat duren. In Rotterdam is tijdens de nationale dodenherdenking volgende maand... toch geen koopavond. Ondernemers wilden dat graag, maar de gemeente steekt er een stokje voor. Een regel uit 2013 die de koopavond op 4 mei mogelijk maakte... wordt aangepast zodat het niet meer kan. Winkeliers hebben begrip voor die beslissing. Het weer vannacht bewolking, hier en daar wat regen, ook de komende ochtend nog. Later droger, af en toe zon, maar ook flink wat wind en een graad of negen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Wat het daglicht niet verdragen kan. Met Stefan Konduur. Goedenacht, een, een nieuw geluid in de nacht van NPO Radio 1. Mijn naam is Stefan Komduur en ik moet eerlijk zeggen... ik vind het pretty cool dat ik hier te horen ben. Ik ben normaal eigenlijk wel een coole kikker en relaxed. Maar, geef toe, nu toch aardig loeie zenuwachtig. Maar daar hoor je natuurlijk helemaal niks van thuis. Um, Zometeen gaan we door met de vraag... welk taboe wil jij als eerste uit de wereld helpen? Je kan bellen naar 0800-1121 om je taboe door te geven... of je twittert het met hashtag daglicht... En wat misschien ook wel een taboe is, daar gaan we het straks over hebben... zijn sectes, de groepering Avatar, die lijkt zijn gedachten goed te verspreiden... in de Nederlandse samenleving. Maar wat nou als, het, als je niet beter weet, als je bent opgegroeid in een secte... dat kan Anna van Pragels vertellen. En die spreek ik daar zo meteen over. Wat het daglicht niet verdragen kan... Chances November vorig jaar stond hij nog in tivoli Vedenburg in Utrecht... om zijn 35-jarigse verjaardag te vieren van Eye in the Sky van dit nummer. Dan Ellen Parsons Project, hoorde je. Een uh, uurtje geleden speelden we een spel om te testen... hoe goed je kan inleven in alles wat het daglicht niet verdragen kan. En zo meteen om half vier spelen we nog zo'n Black sto Story, moet ik zeggen. En de naam die zegt het al. Het gaat om een duister verhaal waarvan we de afloop kennen... Maar je moet nog zien te raden wat er precies gebeurt. En als jij denkt, dat kan ik wel, dan mag je je nu opgeven. Bel dan naar 0800-1121 en je speelt dan zometeen mee. Wat de daglicht niet verdragen kan. Omstreden cursussen, hersenspoelen en gedachtegoed aan anderen opdringen. De sectarische groepering Avatar zou infiltreren... in allerlei Nederlandse sectoren, zoals het onderwijs en de zorg. Dat blijkt uit onderzoek van de NRC en de Monitor... Van een afstand uh, lijkt zo'n groep uh, iets bizars. Maar hoe is het als je het van dichtbij meemaakt? Dat weet Anna van Praag. Goedenacht, Anna. Hallo. Goedenacht. Um, nou ja, laten we even beginnen met de actualiteit. Hoe keek jij aan tegen het nieuws deze week... over bijvoorbeeld de Scientology of nu met de Avatar? Nou, ik volg dat soort berichten altijd uh, met extra veel interesse. Ja. Ik kan dus bijvoorbeeld ook zo'n Scientology... Uh, ze, heeft, die, ze heeft heel vaak van die documentaires en dingen... en verhalen over Scientology. Mm -hmm. Die kan ik dan echt wel... Uh, die kan ik wel echt meerdere keren achter elkaar zien... of zo'n verhaal extra gaan lezen of zo. Ik ben er altijd, altijd op gebrand op dat soort verhalen... van dat soort groeperingen. En dan om, of wat juist over wordt gezegd? Of wat er over wordt gezegd? Ha, het, het, blijft, het fascineert mij gewoon ontzettend. Het fascineert denk ik iedereen... Maar um, ik, ik ben altijd, ik, alsof ik altijd op zoek ben naar, uh, naar de vraag van hoe zit het en hoe kan het en hoe werkt het hier? Ja. Dus ik ben ik, ik, vind, ik vind dat gewoon een, een, een eindeloos fascinerende materie. Dat mensen zich zo uh, uh, kunnen kunnen verliezen of zo, zichzelf zou kwijt kunnen raken in, in, in, in van dat soort gedachtegoed. Van het ja, want zelf zelf groeide jij ook op in een bijzondere gemeenschap. Welke was dat? Ja, ik, ik heb die naam nooit gezegd en dat doe ik nu ook niet... om toch een soort bescherming voor, voor mensen om me heen. Maar het was, het was in die tijd, uh, het, het was jaren, jaren tachtig... dat was zo'n tijd dat je veel... Uh, van die uh, groeperingen had. Het was ook een beetje de tijd van de pakwannen en zo. Er waren overal gurus ja. waarbij je uh, kon groeien en beter kon worden... en waar mensen zich bij aansluiten, sloten. En mijn ouders hadden zich ook aangesloten bij zo'n soort groepering. Uh, die zat in Amsterdam, maar ze hadden ook een kantoor in Engeland... en ook in Amerika... En uh, daar uh, werkten ze voor en daar uh, brachten ze al hun vrije tijd... en daar zaten al hun vrienden bij. En uh, we gingen daar ook altijd mee op vakantie, elke zomer. Dus en hoe oud was je toen je zelf daarbij kwam? Ja, ik, ik, het, is, het was af en aan, maar het werd eigenlijk steeds intenser. Ook dat was ook, uh, daar drongen ze ook op aan. Maar ik, ik herinner me al, mijn eerste herinneringen zijn... van dat ik een jaar of zeven was... Tot het einde, dat was heel abrupt, dat herinner ik me nog precies, toen was ik 16, denk ik. Ja, en, je, en, en uh, je was toch nog erg jong toen je ermee begon. Je vertelt het nu als een, als een best een aardige fijne tijd. Wat vond je er toen van? Vond je dat, had je dat toen ook, beleefde je het toen ook als een fijne tijd eigenlijk? Ja, ik vond het, een hele, ik vond het heel fijn. Ik, uh, er gebeurde iets heel, iets heel speciaals in mijn leven. En, uh, en dat was dat. En waar andere kinderen gewoon. Uh, uh, gewoon op school zaten en de, de, de gewone dingen deed. Daar had ik allemaal rare feesten en bijzondere vakanties. Ik heb daar ook um, uh, een, een, een boek dus over geschreven uh -huh. en het heet ook Een Heel Bijzonder Meisje. Ik voelde me gewoon heel bijzonder. Ik had iets wat niemand anders had en dat was groter en meeslepender dan het, uh, het gewone saaie dagelijkse bestaan. Ik vond het, het was voor mij echt, ik, ik had iets heel bijzonders. Ik maakte dingen mee, ik zag dingen. Ik, uh, alsof ik de hele tijd in een soort film leefde, dat gevoel. Zo, zo, je, zo had ik het ervaren. En waren je vriendjes en vriendinnetjes, zeg maar, die, waar je mee op school zat, ook jaloers dan op je als je daarover vertelde? Ja, ik, het was alsof ik instinctief toch wel voelde dat ik die dingen een beetje gescheiden moest houden. Mm -hmm. Ik had dus vriendjes daar in die groeping en ik had vriendjes op school. En waarom dan? En, um, ja, omdat ik, dat, en daar herken je, bedoel ik herken wel goed dat mechanisme, maar je denkt toch bij jezelf: ze snappen het toch niet mm. op school dan. Ze vinden het toch, dus je hebt het gevoel als je dan komt er op een bepaalde moment... Ik heb het zo vaak geprobeerd later... Vertel hoe leuk het was en hoe bijzonder. En op een gegeven moment zie je altijd... dat aan de mensen aan wie je het zit te vertellen... er komt een beetje zo'n glazige blik in hun ogen. Uh, en dan denk je... oh ja, ja, nee, ze gaan er nu van allerlei dingen van vinden. Maar zij zijn er niet bij geweest. Ze begrijpen helemaal niet wat het eigenlijk is. Hoe, hoe gaaf het eigenlijk is. Dat, is een heel, dat soort dingen zie ik dus heel vaak terug. Als ik nu mensen over zijn of zo wil praten... dat mm -hmm. gevoel van... Ja, je kan er wel van alles van vinden. En het is heel makkelijk om het te veroordelen. Maar pas als je erbij zit, dan begrijp je waarom het zo, waarom het zo is als het is, en waarom je er wel bij moet zitten. Ja, en um, uh, nou, jullie gezinsleven veranderde er ook uh, drastisch door. Hoe ging dat? Mm -hmm. Nou ja, dat, was, dat, dat, dat ging niet van de ene dag op de ander. Het werd gewoon steeds meer. Eerst was alleen mijn vader erbij en toen. En mijn moeder vond het eigenlijk niet zo'n goed idee. Maar toen werd ze steeds meer eigenlijk onder druk gezet om erbij te komen. En, en mijn moeder wilde ook eigenlijk liever met ons gezien op vakantie en niet met die groep. Maar op een gegeven moment had mijn vader uh, gepraat met de mensen van daar. En die kwam met het verhaal thuis: van ja, als we, als we nu niet op verkoopend zich aan met deze uh, secte... Dan, uh, dan is het gewoon het einde van ons, uh, onze huwelijk. Het kan niet uh, of we gaan met z'n allen daar naartoe of niet. Uh -huh. En toen ging mijn moeder, nou ja, die koos voor de huwelijk. Dus langzaam maar zeker, wat er eigenlijk vooral veranderde... Kijk, voor mij veranderde niet zoveel. Want ik had altijd ook nog gewoon mijn school en zo. En ik, dat werd alleen maar meer de tijd die we daarnaast... Uh, met, met, met, met, die, met die mensen doorbrachten. Maar wat, wat er eigenlijk terugkijkend veranderde, was mijn moeder, die gewoon steeds meer een schim werd van zichzelf. Die, die zich heel erg ging aanpassen om, om er zin bij elkaar te houden, feitelijk. Ja. Was het, en was het, een, was het een grote club mensen waar jullie toen, uh, toen er tijd bij hebben aangesloten? Nee, in mijn kinderlijke hoofd was het ja. gigantisch. Ja. Maar ik, ik, het zal om een paar honderd mensen... Waren, als we op vakantie waren, dan hadden we altijd zo'n... Heel complex afgehuurd van diverse hotels. Zo'n conferentieoord hadden we dan. Ja. En dat was dan allemaal van ons. En dat waren was onze zwembaden, onze tennisbanen, onze eetzalen. Dat voelde heel gaaf. Maar ja, ik denk een paar honderd mensen. Nee, je hebt er ook later een boek over geschreven, dat zei je net al. Gebaseerd op jouw eigen verhaal. Is dat eigenlijk ook misschien voor jou een stukje verwerking geweest? Nou, het is grappig, want ik, ik, ik schreef altijd al, ik schreef jeugdboeken met name. En op een of andere manier dook dat verhaal steeds op. Een van de eerste boeken die ik schreef heette Het Hekshotel. En dat ging over een soort opperpriesteres die mensen binnenlokte in een, in een wika achtige toestand. Ja. En het werd steeds heel... Het oh. is toch nou een vorm om, om dat te kunnen doen. Want wat ik niet wilde doen, was een soort... Uh, Opzomming van mijn leven bij de sekte En uh, zo ging het. En dat alle mensen die het zou lezen zouden denken: oh, wat erg en wat heftig. Ik was op zoek naar dat je zou het zou lezen. En dat je. Het hele woord sekte staat helemaal niet in dat hele boek. Dus ik wilde graag dat je gewoon een hele tijd mee zou gaan in het hoofd van de hoofdpersoon, een kind. Die ergens ontzettend door gegrepen wordt. En dat je ook zelf wel, ik bedoel. Wie, wie overkomt het nou nooit dat je, je in, in, in op een bepaalde moment in je leven... zeker als kind, heel erg in iemand verliest of in iets verliest? Of en noemde je het zelf erg... tijd ook een secte? Of, was, was, was het, of nee, werd het nee, zo nee, nooit nee. genoemd? Dus Daar was... kwam je nee, later nee, eigenlijk was, pas achter. Toen ik heel veel later, het is een keer ging googelen... en dat was toen de tijd nog, nog niet met, met internet... maar toen kwam ik googelen, toen zag ik het voor het eerst... op van die lijsten staan van, van Cult en, en, en groeperingen. En toen dacht ik, oh, oké. Okay, weet je wel, dat woord was nooit gevallen in die tijd. En, of, of het was misschien wel gevallen, maar het was nooit bij mij ingedaald. En wat dacht je toen je dat dus zag, nee, zag, dan zag dan op Google? Helemaal niet. Ja, raar. Want dat is dus precies ook wat ik met dat boek heb willen doen. Het, het, als je op het moment dat je dat zegt en dat je het ziet staan... dan denk je van, nou, dat is, uh, wie, wie gaat daar nou bij? Wie trapt daar nou in? Uh, ik zal me best belazerd voelen eigenlijk. Nou ja, weet je, we hebben het nu alleen maar over de leuke dingen gehad. Ik vond het vooral heel erg leuk. Ik had gewoon een leuk leven, een spannend leven. Pas op de achtergrond en tussen alles door en met terugwerkende kracht heb ik gezien dat er ook hele nare dingen gebeuren die we te maken hadden met, met dwang en, en met, met fysieke dingen ook best heel heftig. Maar dat was op dat moment niet heel heel helder. En weet je, groepsdruk, daarom wilde ik ook dat boek zo schrijven, is, dat vind je overal, weet je, daar hoef je niet voor naar, het hoeft niet helemaal eng seks te heten. Nee. Het gebeurt gewoon vaker dat, dat, dat je ergens bent en dat het in een groep gewoon is dat je iets op een bepaalde manier doet. En dat je het dan dus ook in die groep zo gaat doen. Terwijl je eigenlijk, als je erover nadenkt, denkt, waarom ga ik in godsnaam over al deze grenzen heen? Waarom doe ik dit eigenlijk? Maar als je eenmaal met een groep mensen doet die dat allemaal aan het doen is, zeker als ik weet je wel, dan is dat. Ja, dat probeerde ik dus in het boek te vangen. Hoe makkelijk het is. Hoe het niet is van dat, dat alleen maar rare mensen bij sectes gaan of zo. Maar dat is, ik heb dat gewoon gezien. Ik heb dat, dus bij die secten zaten niet alleen maar zoekende, geflipte mensen. Bijna in tegendeel. Daar zaten ook hele leuke, krachtige, geestelijk supergezonde, blije uh, dus de, mensen. De, dus was, secten zijn eigenlijk per definitie niet per se slecht, zeg jij? Um, ach, weet je, is ik, ik, goed is slecht. De, de, de, ik vind. Uh, ...deze secte waar ik bij zat... ...en zo zijn ze eigenlijk volgens mij bijna allemaal... ...begon helemaal niet kwaad. En op zich zitten er goede dingen bij. We zoeken allemaal naar manieren... ...om het leven zinvol en betekenisvol te maken. En dit was er gewoon eentje. Kijk, wat, wat niet goed wordt... Is, ...is als op het moment dat je in je eigen zoektocht... ...andere mensen pijn gaat doen... ...of dat je inderdaad over je eigen grenzen heen gaat. Maar... Als dat gaat niet van het ene moment op het andere, Je denkt niet van, nou, laat ik eens even... Uh, uh, maar mijn moeder heeft natuurlijk nooit gedacht van... laat ik eens eventjes mijn hele leven onhold zetten omdat ik, om, om, om, om het te redden... en mm -hmm. dat ik dan maar dingen ga doen die ik eigenlijk niet wil doen. Dat overkomt je gewoon een beetje. Je glibbert ja. daarin. En dat is voor heel veel mensen zo natuurlijk. En vaak is zulke goeroes, mensen die sectes leiden... Dat zijn vaak hele leuke, interessante mensen. Want anders hadden ze nooit zoveel mensen om zich heen gekregen. Dus dat zijn meer heel charismatische mensen. Met hele gave ideeën. En met heel veel levenslust. En die... Wanneer het volgens mij misgaat, is als ze heel veel macht krijgen. En dat krijgen ze gewoon van de medesecteleden. Ja, en dat is ook een beetje wat er eigenlijk nu, wat er de laatste ja. week ook weer gebeurde met Avatar. Is, vind jij het gevaarlijk dat zo'n aanhangers van Avatar, of Avatar dan weer op scholen uh, in posities zitten en dat soort dingen? Nee, nee, want het zijn ook gewoon mensen. En die, die, het is niet... Het is niet Evil. Ik ben daar niet heel erg in gedoken. Maar het is over het algemeen... de meeste sectes gaan er niet op uit om ja. dingen te vernietigen. Die, willen ook maar, die doen ook maar gewoon hun best. Dus ja, Nee, ik vind, het, ik vind het niet zo gevaarlijk. Ik vind het hoort een beetje bij uh, wat wij mensen doen. Mensen, wij willen ons graag aansluiten bij groeperingen. En soms loopt dat... Uh, er zijn maar heel weinig mensen die nergens bij willen horen. Nee, dus ja, en soms loopt dat dan dus mis. En jouw ervaring bij nou, jouw tijd is te lezen in jouw boek. Een heel bijzonder meisje. Dank je wel, Anna, voor je bijzondere verhaal en uh, slaap lekker alvast. Ja, dank jullie ook nog. Veel plezier vannacht. The sun sets on the country streets. Calling yourself in love with me.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 in Californië. Alan Clark. Um, ja, iedereen die maakt wel eens een foutje. Je stoot wel eens je teen tegen een tafel aan. Maar Alan Clark die maakte er wel een hele grote. Um, ja, hij fietste. En per ongeluk verwijderde hij alle 1500 voice mails op zijn uh, telefoon. En daar zaten ook al zijn ideeën voor. Voor nieuwe muziek. Maar deze kon hij nog net gelukkig bewaren. Zometeen uh, wil ik graag ook uh, aanspraak maken op jouw ideeën. Want we gaan weer een Black Story spelen. Um, ja, een verhaal waar jij je op moet inleven. En de naam zegt het al, het gaat om een duister verhaal... waarvan we de afloop kennen. Maar je moet je zien te raden wat er precies gebeurt. Lieleke die zette vorig uur, de tijd strak al op 3,5 minuut. Als jij denkt, dat kan ik wel... dan kan je nu met ons bellen via 0800-1121. Yeah, the thing Nacht on My Way, hoor je. Gerda, goeienacht. Uh, nacht, Stefan. Goeienacht, Gerda uit Delft. Fijn dat je even nog wakker bent voor ons. Jij had een taboe die je met, die je met ons wilde delen. En je wilde met ons heel graag Black Story spelen. Dus we vangen twee, één vliegende. twee... Uh, nee, ja, je snapt hem. Uh, welk taboe wilde je met ons bespreken? Uh, nou, op dit moment uh, zit ik er middenin. in. Dat is dat een oudere vrouw een relatie heeft met een... De tweede jongere man. In mijn geval heb ik dat 15 jaar. Ah, oké. Jij bent de oudere vrouw? Ja, ik ben 65,5. Ah, <laughs> en jouw vriend is dan dus 40? Ja, die, uh, ja, die is. Uh, ik ben van bouwjaar 52 en hij is zo'n 66. Ja, en uh, uh, vind je dat zelf ook een taboe? Eigenlijk? Nee hoor, nee. Nee, ik heb nergens last van, maar ja, dat is meestal de rest van de wereld. Dat vind dat niet kunnen. Mm. Ik krijg je veel vervelende dat reacties kan... daarop? Uh, nou, echt... Uh, eerlijk, ik werk nog, hè. Ik ben nu weer te kruis bij de stichtingen. Stichting en wel voor de dak en thuislozen. Ja. En daar wordt. Ik moet het... die mensen aan. En ik moet die mensen aan het lezen krijgen. Nou, daar hebben ze helemaal geen tijd voor, want ze zitten op allemaal met dat probleem. <laughs> en als je, dan, en als je maar, dit onderwerp met die mensen bespreekt, wat zeggen die mensen dan hierover? Nou, uh, uh, uh, ze zeggen niet veel, maar als ze wat zeggen, en dat zijn eigenlijk mijn vrouwelijke collega's, die zeggen allemaal, nou Gerda, dan moet je ons toch vertellen hoe jij dat doet. Wat? <laughs> jij, jij weer, jij een jongere man. Ik zeg nou, om te beginnen... Ik ben, ik ben Papua, ik ben donker. Ik zeg, om te beginnen... Uh, we leven in Nederland, dus... Voor mij zijn het allemaal... Uh, uh, weet dat, mijn liefste vrouwelijke collega's. Ik ja. zeg, nou, Gerna moet je ons toch vertellen hoe je dat doet. Ik zeg, nou, om te beginnen moet je een bruine kleur nemen. Nou, <lacht> dan ligt de hele tijd blauw. <lacht> en, en krijgt de jongere man nou, ook dit soort reacties? Ja, en, en de, de mannen om mij heen, die gaan zeggen van... Jo, no, wat doe je nou, joh? Je moet mij nemen. Ik zeg, nee, ja, Ach. nee, nog even. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, ik vind het een heel mooi taboe en ik ben het er ook niet mee eens. Het klopt, ik vind dat het gewoon ook kan. Laten we doorgaan met het spel Black Story. Ik heb een uh, afloop van een verhaal. Uh, maar het verhaal ja. ervoor, dat moet nog geraden worden. En uh, laten we het gaan spelen. Ik ga je nu uh, nou, de, de, de vraag stellen. Um, het, het verhaal eindigt zo. Een man sprong de diepte in... Na een paar uur was hij dood. Nou is dus aan jou de taak om met uh, vragen achter het verhaal te komen. En het, uh, het einde van het verhaal is dus dat een man in de diepte sprong... en na een paar uur dood was. Wat is daarvoor gebeurd? Eh... Hey. Uh, okay. uh, uh, uh. Hij was in een uh, discussie in een uh, ja, diep gesprek in een diep met een um, collega met een collega ja. Um, ja. ja dat zou je kunnen zeggen waar was oh, hij oh, uh... oh, sorry met, met, met zijn uh, laat ik het dicht bij mijn werk houden met zijn hulpverlener oké okay, nou dat is niet dat is het niet helemaal w misschien moeten we eens beginnen waar was hij aan het werk um, Even kijken hoor. Um, ja, ik, ik heb. ook net wakker toen ik, uh, toen ik ja, uh, jou dat, uh, die vraag hoorde stellen. Iets vlak voor drie uur. Ja. Ja, dus die man die ja, springt. Sp oh. Ja. Ja, die man die springt ergens nog... vanaf en ja? is dan na een paar uur dood. Waar zou die man uh, vanaf hebben gesprongen, denk je? Waar kan je van afspringen dat je na een paar uur pas dood bent? Uh, van, uh, van een duikbank? Ja, in het. Van een duikbank afspringen en dan. Wat zei je in het? Ja, en als je van een duikbank springt, waar val je dan in? En in een leeg zwembad, in mijn geval, in mijn verhaal. En het is her, dus liggen allemaal bladeren, weet je wel? Want in december is bij hem in de villa daar bij jullie in het gooien. Weet je al? Ja, ja. In december is het vol met bladeren. En daar springt hij in en dan uh, overlijdt hij? Ja. Nee, want uh, na een paar uur gaat hij dood, zei je. Ja, dus hij springt in de diepte, dan hij springt hij in het zwembad. Ja. Um, ja. Maar hij gaat pas na een paar uur dood, dus het is niet een leeg zwembad. Ja. Want dan zou je meteen overlijden. Nee, daarom zei je, het zwembad ligt vol met bladeren. Want het zwembad is, uh, die staat uh, achter zijn villa daar in het gooi, toch? Ja? Oh ja, dat is van de film volgens ja. mij waar je het over hebt. Um, Um... Oh, het nee, verzin ik gewoon, hoor. Ja, nee, dat is heel goed. Dat is het spel. Um, nou, goed, we zijn er bijna, maar er liggen geen bladeren oh, ja. in dat zwembad. Als ik zeg dat er wel um, water in het zwembad ligt, helpt dat dan? Ja. Er, hij valt dus in het water, maar hij overlijdt pas na een paar uur. Nou, hij is heel dik, dus uh, nogal een corpulente man. Dus hij drijft nog even daar in het water. Ja? Totdat de tuinman, die tuinman die, die, die is daar met zijn apparaat al die bladeren van de villa weg, weg, weg Ja, zo, zo, ik heb een hekel aan die apparaten. Ik wel als ze die, die bladeren wegblazen. Ja, nou, er zitten geen... Laten we stoppen met de bladeren. Die liggen niet in het zwembad. Die heeft de tuinman hiervoor ja. al weg kunnen blazen. Dus een man valt in het ja, water. Maar... Hij is te dik. Dus um, wat gebeurt ja, er als je te dik wel, bent en je en valt die... in het water dan? Hij blijft volgens mij... Oh, niet. Oh, dom. Nee, hij valt gelijk naar de bodem natuurlijk. Oh, nee, hij blijft al uh, drijven, maar hij moet er proberen. Uit het zand te komen? Ja. Dus er valt iemand hij in het water. Hij heeft geen conditie. Ja. Hij heeft okay, geen conditie. Hij heeft geen conditie om uit het water te komen. Ik denk dat je de Black Story uh, hebt opgelost. En hij heeft te veel Corantatress uh, op. Ja. Omdat het is mijn lievelingsdrank. <laughs> ja. Dank je om um... dacht... Ja, dus het verhaal de Black ja, Story ja. was dat er een man uh, ja. in het water sprong... En uh, hij was te dik om er nog uit te komen. Dus daardoor uh, uh, overleed hij na een paar uur, want hij kon er niet uitklimmen. Gerda, ik ga je hartelijk danken hiervoor. Ja, en, en, en re, re, ik ga je ook bedanken. En weet, weet je, dat, wat ik wel hoorde is dat van iets van een, um, iemand zich als een vierjarige gedraagt tijdens een vlucht. Daar wil je graag nog iets over zeggen. Nou, dan gaan we, zullen we daar dan volgende week... Maar gaan we daar volgende week aandacht aan besteden. Gerrit, ja, maar... ga je, ga je ja, nog een fijne ja. nacht wensen? Ja. ja. licht niet verdragen kan op Radio 1. Iedere woensdagnacht bespreken we hier ook in dit programma... de valsspeler van de week. Het sportmoment dat eigenlijk niet door de beugel kon. Een sport die net over het randje ging... of zelf veel te ver is gegaan. Dat doen we zoals altijd vanaf nu met een sportcommentator... vannacht met Martijn Baars. Van sportnieuws.nl, dartspecialist, maar bovenal sportliefhebber. Martijn, fijn dat je voor ons bent opgebleven. nacht. Goeienacht. Ja, laten we eerst maar eens even gaan kijken naar de afgelopen avond. Meine Goethe, wat een wedstrijden. Uh, een eigen goal als eerste, wat vond je daarvan toen je dat zag? Ja, het was... Uh, uh, we hoopten natuurlijk naar de Cristiano Ronaldo-show bij Real Madrid... Ja. of ook uh, Lionel Messi bij uh, Barcelona... Uh, uh, ...eenzelfde show neer zou zetten. Want ja, we leven nou eenmaal in een tijd... ...dat we met twee van de beste voetballers ter wereld te maken hebben. Mm -hmm. uh, maar het was helaas niet uh, Lionel Messi die de score opende... ...maar uh, zijn uh, Romeinse tegenstander um, uh, De Rossi. Ja. Helaas dus een eigen doelpunt. Maar ja, uh, weet je, Barcelona dat thuis wint van Aasro... ...maar ja, dat uh, hadden we van tevoren wel kunnen voorspellen. Nee, maar wel een bijzondere twist in Engeland. Liverpool, Manchester... Ja, dat was ook wel een uh, aardige verrassing. Want uh, Manchester City onder Pep Guardiola draait eigenlijk een fantastisch seizoen. Uh, leek uh, lang op weg naar een, een triple in Engeland. Dus een uh, landskampioenschap, de Beker en misschien wel de Champions ja. League. Maar dat kan wel. Uh, dat maar die Champions League lijkt dat moeilijker van, te worden. Want, uh, ja, dat lijkt me onmogelijk uh, na zo'n oorwassing uh, in Liverpool uh, op uh, een sfeervol Anfield. Ja, nou, volgende week de return. Gaan wij door met de valspeler van de week. Uh, we gaan het hebben over de Griekse voetbalcompetitie. Want daar komt volgens jou de valspeler van de week vandaan, hè? Ja, dat, uh, dan hebben we het wat mij betreft over Evangelos Marinakis. Mm -hmm. uh, die naam uh, gaat uh, nog heel veel uh, teweeg brengen in Griekenland, maar ook daarbuiten. Hij is... Uh, de eigenaar van Olympia Kos. En Olympia Kos is de recordkampioen van Griekenland. Werd al 44 keer danskampioen. Waarvan 19 van de laatste 21. En um, seizoenen is Olympiakos kampioen geworden in Griekenland. Zo spannend is het daar dus niet. Maar uh, dit seizoen gaat het ietsje minder. Echt maar een heel klein beetje minder. En wat heeft de eigenaar besloten? De spelers die uh, ervoor voetballen die krijgen allemaal een boete van 400.000 euro. Stuk voor stuk. En mogen niet meer... Ja, stuk voor stuk. Ja, dat is niet zo heel zielig voor ze. Want nee, okay. uh, ze verdienen er genoeg. Maar uh, ze mogen ook niet meer in actie komen voor uh, Olympiacos, de laatste vier wedstrijden van het seizoen. Um, wat betekent dat voor de club? Jeugdspelers, ja, wat dat betekent. Um, de kans op het kampioenschap was nog helemaal niet verkeken. Zes puntjes op de nummer 1. Dan denk je, ja, er is nog niks aan de hand. Maar uh, en nu gaan jeugdspelers van 120 gaan het overnemen. Uh, en daar is wel van... Te verwachten dat hij niet zomaar even nog zes punten goed maken op de koploper. Dus ja, we krijgen een keer een nieuwe kampioen in Griekenland. Ja, en hoe heeft de, de Griekse voetbalbond hierop gereageerd? Nee, nog niet. Uh, het is um, in principe de club's aangelegenheid om, uh, om ervoor te zorgen dat. De spelers, dat er genoeg spelers op het veld staan. Als dat niet zo is, dan pas kan de Griekse bond uh, ingrijpen. En nu is het gewoon een zaak dat uh, Olympiakos uh, maar genoeg jeugdspelers doorschuift om, uh, om een afval op te stellen. En ja, daar kan de bond in principe niet zoveel aan doen. Nee, en dit mag allemaal wel gewoon wat hè, die man daar doet? Ja, voorlopig wel, zolang de... De teams zich aan de regels binnen uh, de competitie houden... kan de bond niet zozeer ingrijpen. Dus ja, voorlopig heeft de eigenaar uh, alle recht van spreken. Ja, en is, heeft hij, kan hij zichzelf ook niks kwalijk nemen in deze uh, zaak? Ja, ja nou, dat is natuurlijk uh, een beetje makkelijk gezegd. Het, het lijkt alsof hij een beetje in, uh, in, in de hoek van de fans gaat zitten... door mm. uh, te zeggen, ja, jullie geven niks om de club. Maar eigenlijk creëert hij door deze maatregelen alleen maar meer onrust... Um, hij heeft al drie trainers ontslagen en dan zegt hij ja, dat doe ik allemaal voor de spelers, want die klagen allemaal zo hard. Maar ja, als je zo, um, als je zo omgaat met je personeel, dan kun je nooit iets stabiels bouwen in zo'n club en dan maak je er alleen maar een groter paniekshow van. Ja, sowieso is die Griekse, uh, Griekse voetbalcompetitie uh, lekker bezig. Wat is je daar nog meer op gevallen? Want het ziet er allemaal aardig rommelig uit de afgelopen weken. Nou, zeg dat. We, uh, een maand geleden zagen we ineens een voorzitter van uh, ja. Paok Saloniki. Dat is een andere uh, Griekse topclub. Die zagen we met een uh, pistool in zijn zak uh, het veld oprennen. Toen zijn club uh, tegen AEK Athene, dat is dan uh, de topper in Griekenland. Uh, AEK tegen Paok. Uh, toen hij een doelpunt afgekeurd zagen worden door, een, uh, door de scheidsrechter. Toen niet maar met zijn pistool zwaaien op het veld. Omdat hij dacht: van, nou, dat maakt indruk. En uh, uh, dan verandert er nogal wat. Maar het uh, tegenovergestelde gebeurde. Want uh, de Griekse competitie werd gewoon uh, drie weken lang stilgelegd. Omdat uh, ja, de Griekse overheid het zo zat... is dat dat voetbal in, uh, in Griekenland al jaren een soort van lachertje van Europa is. Ja, um, maar wat, wat is daar aan de, de hand? Is er... Dat Is het corruptie? Ja. Matchfixing? Wat, wat gebeurt daar? Wat, wat... Nou, eigenlijk kan je achter al die woorden een vinkje zetten. Want ja. uh, het is in, uh, even, in 2004... Ik weet niet of we het nog weten, maar Griekenland werd in 2004 nog gewoon Europees kampioen voetbal. Uh, heel verrassend door het EK te winnen van Portugal in de finale. Die, die ene goal van Angelos uh, Garisteas. Mm -hmm. En in 15 jaar later is daar uh, gewoon helemaal niks meer van over. Uh, in, um, halverwege de jaren 2000 toen sloeg de economische crisis toe. En eigenlijk nergens zo hard als in, uh, als in Griekenland. We kennen allemaal de verhalen van de miljarden euro's... die um, wij naar Griekenland overgemaakt moesten hebben als EU... om het land überhaupt uh, um, ja, boven water te houden. Um, en dat hebben we moeten doen. Maar ja, de defensie kon er niet meer naar het stadion vanwege het geld... Um, er werd van alles gedaan om het voetbal te proberen te redden, zelfs matchfixing inderdaad. Mm -hmm. nou, dat leverde in 2011 een enorm onderzoek op en een, uh, ook een enorm matchfixing schandaal meteen in Griekenland. Het grootste in het land ooit, waarbij 85 uh, mensen opgepakt werden die bij 26 clubs in Griekenland actief waren. Nou, dus zo wijdverspreid was het schandaal. Ja, en... Dat levert alleen maar een neerwaartse spiraal op. Want dan geven de fans het op, uh, het, het geloof in het voetbal. Dan weten ze: het is toch niet eerlijk waar ik naar zit te kijken. Um, en zelfs dat, dat, toeschouwersaantallen zijn op dit moment nog nooit zo laag, als dat ze, nooit zo laag geweest als dat ze nu zijn in Griekenland. Ja, en is dit nou allemaal het um. Griekse temperament? Of wat is het? Is het het grote geld? Het is gewoon geld. Het is gewoon de, de, de pure armoede... die natuurlijk ook die, die rijke eigenaars waarvan je kunt vragen... Ja, hoe zijn die aan hun geld gekomen? Die zijn daar ook keihard door getroffen. Bijvoorbeeld AEK Athene, de, een van de topclubs in Griekenland... die moesten bijna alle spelers verkopen om überhaupt nog een licentie te krijgen... in het seizoen 2016 bijvoorbeeld nog. Dus um, daar, daar zit gewoon nog geen einde aan... Want ja, die economische crisis die heeft Griekenland zo hard geraakt... die mm -hmm. komt daar niet maar zomaar bovenop. Nee, en dit Griekse voetbal... nou, dat, dit komt dus allemaal dat Griekse voetbal ook niet ten goede. Is er een oplossing, denk jij, voor al deze problemen? Ja, dan moet het eerst een stukje eerlijker gaan allemaal in Griekenland. Dus dat het geld geen rol meer speelt. Maar goed, voordat uh, dat zover is, zijn we nog wel een uh, aantal jaren verder. En vinden de spelers het daar tijd... nog wel leuk om, om te voetballen? Wat is hun reactie op dit ja, de... alles? Ja, er wordt nog steeds uh, genoeg geld betaald door de, door de eigenaren uh, aan salarissen. Mm -hmm. Dus er zijn bijvoorbeeld een Kevin Mirallas, Dat dus is gewoon een Belgische uh, semi-topper... die gewoon met rode duivels naar EK's en WK's gaat. Ja, die trok vorig jaar nog gewoon naar nou Olympia kost toevallig. Ja. Ja. Uh, dat doet hij ook puur voor het geld en niet voor het mooie voetbal, laten we maar zeggen. Nee, nou is deze man, uh, uh, van de, die valspeler van de week, hoe heet hij ook alweer? Komt uh, zijn naam nog een keer, Evangelos Marinakis. Ja, precies. Die is ook eigenaar van een Engelse club. Um, hoe doet hij dat daar eigenlijk? Een beetje op dezelfde manier? Ja, hij, uh... Nee, want Nottingham Forest, dat is dan zijn Engelse club uh -huh. waar je het over hebt. Dat is gewoon een club met, uh, met een hoop historie. Uh, heel vroeg, uh, ver voor mijn tijd heeft, heeft Nottingham Forest zelfs een keer de Europa Cup 1 gewonnen... Um, maar het is, gewoon een, het is gewoon een boef. Het is gewoon een. Ja, zo kunnen we hem eigenlijk wel noemen. Hij, uh, wordt, hij is dus ook betrokken bij dat uh, grote matchfixing in, uh, in Griekenland. Uh, wordt daarnaast ook nog eens verdacht van, uh, van een drugshandel. Dus ja, het, het, het is gewoon geen. Uh, het is niet van de zuivere graad zoals die man uh, zijn, zijn handel voert. Nee, maar moeten die Engelsen uh, dan niet zo zijn... snel mogelijk van hem afkomen? Ja, maar hij brengt wel een hoop geld mee. En Nottingham Forest is al heel lang uh, uitzicht verdwenen. Sinds dus de gloriejaren in de jaren 50 en 60, dacht ja. ik. Uh, die zijn ook een beetje blind voor het geld, denk ik. En uh, zolang die uh, Marinakis dat nog uh, op de bankrekening heeft staan, is hij toch ook wel een heel machtig persoon bij Nottingham. Nee, nou ja, als je het mij vraagt, een hartstikke goede eerste valspeler van de week. Martijn Baas, commentator op Sportnieuws.nl. Dankjewel en uh, slaap lekker alvast. Dankjewel, je See right now A powder face on a painted fool Thank you. Van deze man, Liam Bridges, Bad, Bad News. Ik heb hem voor het eerst ontmoet in een koffiezaakje... op de Haarlemmerdijk in Amsterdam. Daar trad hij opeens om, ik kwam koffie halen... en hij stond daar en sindsdien verliefd op hem. Over een kleine twee uur wordt het weer daglicht. Maar laten wij nog even samen in het duister blijven. Volgende week zitten hier Koen van der Braber en Carné van der Brink. En vanaf nu hoor je elke week op deze plek een column... waarin een van de zeven zonden door de presentatoren wordt besproken. Um, Carné vertelde een uur geleden al over de zonde luiheid. en het slotakkoord van deze uitzending is voor Koen. Of ik wel eens een zonde bega? Ik moet eerlijk zeggen, ijdel ben ik niet. Het liefst loop ik in een, in een trainingspak, want hoe praktischer hoe beter. Hebzuchtig ben ik ook niet. Ik heb hier bijvoorbeeld een, een oude Samsung, die heb ik al bijna vijf jaar. Ik geef niet heel veel om uh, dure spulletjes, de nieuwste gadgets. Ik leef uh, vrij sober. De hoofdzonde woede en wraak, die ken ik eigenlijk al helemaal niet. Als jij mijn vrienden vraagt of ik wel eens helemaal over de zijk ben geweest, dan uh, zullen ze allemaal nee zeggen. Ze zullen eerder boos zijn op mij. Ik uh, ben vrij lomp, maak wel eens dingen kapot. Een ruitje intrappen met een voetbal. Uh, een, een heel zonnescherm op vakantie naar beneden laten vallen. Met mijn voeten blijven haken achter een dure vaas. Dus, dus ja, anderen kan ik wel eens boos maken. Maar zelf ben ik dat vrijwel nooit. En gemakzuchtig? Nou, dat ben ik zeker niet. Ik kies uh, zeker niet de makkelijkste weg. Ik zit nooit op de bank met het idee, nou, wat zal ik nou eens doen? En als ik niets te doen heb, dan uh, bel ik vrienden op. Ga ik sporten of trainen voor een marathon of een wedstrijdje. En is er dan geen enkele zonder die ik wel eens bega? Ja, alleen, jaloers ben ik misschien dan wel eens. Jaloers op mensen met een, met een AMG'tje, zo'n uh, zo Duitse stoere wagen. Of uh, vrienden die de prachtigste reizen aan de andere kant van de wereld maken. Ik zat laatst in de auto. Toen hoorde ik over een Canadees meisje van 18 jaar. Ze kocht voor het eerst in haar leven een lot... Eentje van 4 dollar. En dan heeft ze een belachelijk hoge prijs mee gewonnen. Ze krijgt haar hele leven lang, iedere week, ruim 625 euro. Belastingvrij. Zo houdt ze er ongeveer een jaarsalaris op over van, nou, 100.000 dollar. Dus ja, jaloers ben ik op die tiener wel. Charlie Lagarde. Wat kun je met zo'n bedrag? Je kunt er bijvoorbeeld een, uh, een mooie AMG mee kopen. Of een huis met een zwembad. Of een wereldreis maken, zoals mijn vrienden dat deden. En dan kan ik eindelijk afscheid nemen van mijn vijf jaar oude Samsung. Hoewel, ja, ik kan er eigenlijk niet meer mee zonder. Welke zonde ik nog meer bega? Volgende week. Volgende week ben ik de presentator van wat het daglicht niet verdragen kan. Dan vertel ik het je. is Ria en Josephine. Het, ging, uh, het klinkt alsof het over zijn vrouw of vriendinnetje gaat. Maar in werkelijkheid gaat het nummer over zijn oudste dochter. En jawel, die heet Josephine. En het ging niet zo goed met deze man voor de kerst. Maar ik weet, heb ik niet meer eigenlijk gehoord hoe het nu met hem gaat. We moeten maar eens even gaan bellen. Dit was hem dan, de allereerste wat het daglicht niet kan verdragen. Er gaan velen volgen. We zijn te volgen ook op Twitter. Hashtag daglicht. En... Uh, ook op twitter.com slash daglichtradio1. En uh, voor volgende week zijn we eigenlijk nog op zoek naar taboes. Heb jij een taboe waar je het graag over wil hebben met ons... dan kan je dat mailen naar ons daglichtradio 1nl En uh, volg onze sociale mediakanalen ook de hele week. Facebook.com slash daglichtradio1. Twitter.com daglichtradio1. Volgende week hoor je hier Koen van de Braber en Kanhee van der Brink. Zometeen Afro Stros Daglicht. En ik wens je nog een fijne ochtend verder. dat het daglicht niet verdragen kan.